Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Het openbaar ministerie om douanier Gerrit G. voorlopig vast te houden. Hij wordt verdacht van corruptie. Het OM wil dat hij tot aan de uitspraak in de cel blijft. G. werd gisteren opgepakt omdat hij tijdens het proces doorging... met het adviseren van criminelen. Dat blijkt volgens het OM uit geheime opnames. De VN heeft volgend jaar een recordbedrag van 21 miljard euro nodig... voor hulp aan slachtoffers van oorlogen en andere rampen. In totaal hebben 93 miljoen mensen hulp nodig in 33 landen, zoals Syrië en Jemen. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen, zegt de VN. De Franse premier Valls wil de nieuwe president van Frankrijk worden. Vanavond kondigt hij aan dat hij zich kandidaat stelt namens de Socialistische Partij. Hij zal zijn ontslag als premier aanbieden en zich volledig op zijn campagne richten. Een paar dagen geleden zei de socialistische president Hollande dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Volkswagen-importeur Pon heeft opnieuw fraude gepleegd meldt het Financieel Dagblad jarenlang werden onderdelen van graafmachinefabrikant Caterpillar verkocht buiten de boekhouding om de miljoenen die daarmee werden verdiend werden onder meer uitgegeven aan Ferrari's en luxe zakenreisjes eind oktober kocht Pon strafvervolging af voor een andere fraudezaak er waren bij Defensie en de politie mensen omgekocht voor de aanbesteding van auto's en in Kerkdriel heeft een grote brand gewoed in een boekhandel en een drogist. De Hema en een groentewinkel ernaast zijn beschadigd. De brand brak vannacht uit tijdens een plofkraak in de boekwinkel. Dieven hadden het voorzien op de geldautomaat in de zaak. De winkeleigenaar werd wakker van het alarm en werd door de daders in elkaar geslagen toen hij binnenkwam. Hij heeft een klaplong en een paar gebroken ribben. De daders zijn gevlucht.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 Het werksprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, nou, u heeft even het een en ander moeten missen. Het was een beetje stil, maar dat uh, was uh, oorzaak van een klein computerprobleempje hier in de studio. Maar, daar gaan we niet lang over napraten. Wij wensen u een goede middag, want we zijn er weer. Ja, goedemiddag. Dus als u nou intussen naar Radio 2 of weet ik, kom nou gauw terug, want het wordt hier veel. Uh... <laughs> ja. ja, een en speciale ja. dag, hè? Ja, Sinterklaasdag, hè, vandaag. Ja, ja, ja, ja. ja. We hebben ja. weer wat te vieren. Oh ja? Wat ja, Sint-Nicolaas. Sint oh, komt hij dan? Pakjesavond. Oh, maar nou, dat doen wij niet aan. Nee, ja, ik wel. Maar ik heb al pakjes aan. Het is niet te geloven, het Doe het het het nog pakjesavond worden. In de studio is het al volledig kerst. Dankzij onze huismeester is het uh, volledig kerst al in de studio. De enige wat nog ontdekt is de kerstal. Ja, maar daar wordt ook aan gewerkt. Oh, is dat zo? Ja, het schijnt dat er voor jou ook een rol is weggelegd. Oh. Is het, is het, is het, Jij mag hier het kribbetje. Jij mag het kribbetje. Wat moet je? Het kindje Jezus is er al. Het kindje Jezus is er ja. al. Oh. Nou, je mag die toch wel uithalen, hoor. Dat <laughs> werkt toch niet? Doet geen pijn. Rustig. Oh! Au! <laughs> zo. Ja, uh, ja, ik ben er op maandag, want uh, die, die andere gozer die, uh, die loopt... Uh, in een rode jurk, er, er, ergens rond of zo, weet ik veel. Hij uh, heeft zijn baat laten staan en uh, ik weet het allemaal niet hoor. Maar in ieder geval, nou, hij is er niet Sharon vandaag, want uh, die heeft andere activiteiten. Die uh, moest gewoon op het matje komen bij het hoofdbureau van Sinterklaas. En uh, wat iets meer zei... Maar, uh, zei, Hoe is het met jou, Donnie? Heb je een leuke pakje avond gehad? Want jij hebt het al gevierd, heb ik gehoord. Ja, wij hebben het gisteren gevierd. En uh, dat was super, super gezellig. Ja, en heb je nog wat ja. gekregen ook nog niet? Ja, heel veel. Ja? Ja, meer dan ik verwacht had. Mag ze... Magnetron, uh, nee, een Nee, was dat maar waar, want die is stuk. Nieuwe auto heb je gehad. Nee, uh, maar, ja, was dat allemaal maar waar. Nee, nee hoor, hebben... zo, zo uh, extreem doen wij dat niet. Oké. Okay. Nee, het is gewoon, uh, ik heb één pantoffel gehad. Eén pantoffel? Eén pantoffel, ja. Waarom? Nou, het is een hele grote, een hele brede pantoffel. Daar kan je uh, met twee voeten tegelijk. Ja, maar dat loopt toch niet? Nee, daar moet je ook mee oppassen. Als je gezeten hebt en je wil weglopen, dat je eerst... Oef, die pantoffel haalt? Wie geeft er nou één pantoffel? De... Sinterklaas. Ola, Sinterklaas, je vet is gek. Hij is echt gek. Ik wil even dat scherm weer weg. Oh, oh, dat heb oh, ik oh, gewoon oh. niet nodig. Nee, Zo. maar goed. Het wordt vandaag een spannende dag voor heel veel kindertjes. Ja. Huh? Ja, we dat dus, wel. Uh... Echt leuk. Ja. Het is mooi weer, gelukkig. Dus Sint die kan rustig de straat over zonder ja, dat niet. hij zijn mijter kwijtraakt. Is dat zo? Ja. Maar hij ja, is ja. op de daken wel een beetje glad, hoor. Dat ja, dat gevroeg. is dan weer wel waar. Ja. Hij, moet, hij moet wel uitkijken op die daken. Dat is waar. Ja. Maar onderhand staat het zonnetje er het al. Me, het valt me trouwens op dat, dat ja. de armoedwet nog steeds niet heeft ingegrepen hè? Dat, dat, dat die man niet op die daken mag. Ja, maar dat komt. Ik denk dat hij onder de Spaanse Arbo valt. Oh, ja, maar hij natuurlijk. valt niet onder de Nederlandse Arbo. Turkse en die Spaanse beschot... Arbo is waarschijnlijk niet zo pietluttig als die van ons. Nee, nee. Turkse bisschop die ja. onder de Spaanse Arbo valt. En dan ja, in Nederland, in Nederland, op zit. Nederland eh, komt werken. Ja. Ja. ja. Nou, en zo zit de wereld in elkaar tegenwoordig. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dus, Je kan ja, het heel, een heel en doortrekken hoor. Vrije uitwisseling. Ja, vrije uitwisseling <laughs> van. Uh, ja, en precies. Maar ja. werkverkeer. Joehoe. Nou, maar... We gaan gewoon. Lekker uh, proberen. Hè? Want uh, ja, het was allemaal even een beetje raar. Want het. Uh, het uh, een beetje improviseren en zo. Dus uh, nou, we zien ja, omdat wel. omdat de boel vastliep net, dat ja. bedoel je. Ja, nou, nou weet ik de eerste plaat niet. En, uh, oh ja. jee, oh jee. Ja. Nou, mensen, maakt u zich geen zorgen. Het komt allemaal weer goed. U al... Gaat u lekker genieten van uw boterhammetje en uw ja, lunch. uw En uh, Ruud zorgt wel voor fijne liedjes op de achtergrond. Of de Doe voorgrond. Ik dat? Ja. Er oh. komt vast wel weer iets van de Stones voorbij. twijfel er niet aan. Nou, uh, uh, <laughs> Dit is alleen van, van Bowie, geloof ik. Het. Oh, oké, okay, ook mooi. Ja, van die Stones. Dat, ja, dat ja, ja, ja, je. Je heb ik wel verwacht. Ja, maar dat wist ik wel. Deze stond nog in mijn computertje, dus ik denk. Ja. Nou, we doen hem gewoon. Lazarus. Zo is van, het. David Bowie. Een van de mensen die ons dit jaar ontvallen is. Dus dat mag je wel weer eens gedenken. laatste album, Blackstar van David Bowie, dit linkje Lazarus ja, het is een van de mensen die, een van de grootheden mag je wel zeggen, die ons in 2016 ontvallen is, andere zijn natuurlijk Prince en Leonard Cohen en nog een aantal van die hele grote jongens die er niet meer zijn wat dat betreft is 2016 trouwens net als 2015 een behoorlijke kalslag geweest in de ja in de popmuziek, zou ik maar zeggen de band in heaven of de band in Hell, Die heeft er echt wat prominente en goede leden bij gekregen. En die Satan of uh, God of Vader mag genieten van al die goede muziek. En wij? Mm. Nou ja, wij hebben de CDs en de LP's nog. Dat zou ik zeggen. Ja. En als dan de afgelopen vrijdag was het natuurlijk dik feest voor de Stones fans. Hè? Want het nieuwe album kwam uit. Ik kreeg hem zelf ook binnen eh, op vinyl. Ach, jongens, jongens, jongens, jongens. En dan zet je, je die plaat erop. En dan zet je de versterker open. En dan, oh, wat is dat geniet. Ik las een commentaar op Facebook van iemand die zei van... Eh, als je dat een... een Decent Hi-Fi installatie afdraait. Klinkt het voor geen meter. Nou, dan moet hij toch een goede installatie kopen. Op mijn 41 jaar oude uh, troep thuis. Klinkt hij fantastisch. <lacht> ik heb hem dan ook uh, zaterdag. Nou, vrijdag had ik er geen tijd meer voor. Maar ik heb hem zaterdagmorgen echt. op, vol, op volle sterkte gedraaid. Nou, hier is hij. Genieten jongens, want het is een fantastische plaat. Ride them all down the stones. Yeah, I'm a dealer man. Still dealing you. Keep on dealing till I find myself a fit. I Gotta stop dealing I believe I ride them down Well, I don't stop dealing I believe I ride them all down yeah. Raised in the country Gotta praise the town Got some kids and there, there.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 Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Een beetje contrast <laughs> zo. Maar ja, oké, okay, dat maakt niet uit. Maar nou, ik moest even mijn mond leeg eten. Ik denk dus... <laughs> gooi die promo dan maar even. <laughs> ja, moet wat. Ja. Uh, je had zo'n heerlijk ding neergelegd. Hoe heet dat nou? Uh, een, een staaf. Oh, lekker. Ja. Mm, een gekeelde gekeelde staaf. Hoor. Ja. ja, heerlijk. Goed, het is uh, bijna... Het is al over, door kwart over. Dus we gaan naar de drie in één. Ja. En die is vandaag maar weer van Paul Simon. Oh ja, 3 en 1. De als. Paul Simon. Inside the backstage door to breathe some nicotine and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get enough wristband, my man. You got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man You don't get through the door Wristband, my man You got to have a wristband And If you don't have a wristband, my man You don't get through the door I can't explain it I don't know why My heart beats like a fist When I meet some dude with an was lost, a well-dressed six-foot-eight, and he's acting like St. Peter standing guard at the Purley wristband, my man, you got to have a wristband, hey, you don't have a wristband, you don't get through the door, and I said, wristband, I don't need a wristband, stranger if we met for the first time this time could you imagine us falling in love again words and melody so the old story goes Fall from summer trees when the wind blows I can't wait to see you walk across my doorway I cannot be held accountable for the things I do or say I'm just jittery, I'm just jittery It's just the way I'm dealing with my joy Just a way of dealing with my joy It's just a way of dealing with my joy It's just a way of dealing Words and melodies Easy harmonies Old time remedies Good time, although most of the time it's just hard working the same piece of clay day after day, year after year, is a lonesome art But I love to watch you walk across my doorway I cannot be held accountable for the things I do or say I'm just jittery, I'm just jittery It's just a way of dealing with my joy It's just a way of dealing with my joy That's the way of dealing with my joy. Met for the first time This time Could you imagine us Falling in love again Still be two Paul Simon, hij was uh, onlangs uh, nog in Nederland. En uh, het was natuurlijk helemaal de moeite waard om uh, nog eens eventjes een uh, paar nummers te draaien van zijn laatste album. Stranger to Stranger. Waarin hij weer eens allemaal nieuw werk uh, presenteerde. En ook weer hele aparte dingen deed. Uh, u hoorde achter een volgens van deze gigant uh, het nummer Wristband. En daarna het titelsong van het album Stranger to Stranger. En als laatste Cool Papa Bell. En uh, dat laatste nummer. Dat verdenk ik er maar van dat hij dat opgenomen heeft. Met dezelfde muzikanten. een althans een deel daarvan. Uh, die ook uh, destijds meespeelde op Graceland. Want zo kon het wel. Goed. Paul Zamen dus. En uh, heerlijk. En uh, u luistert nog steeds naar Zandvoort, uh, Zandvoort Luncht. Ja ja. Met uh, Dolly die... Hevig maar nou, allerlei mooie liedjes van de suikers <laughs> zitten zoeken. Nou, eentje heb ik al klaar voor eh, straks. Oké, okay, nou dat is dan uh, mooi. Dan gaan we naar het nieuws. Ja, ben je er klaar voor? Eh, helemaal. Van top tot teen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort...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 Na uitgebreide behandeling ter plaatse is de vrouw met spoed overgebracht naar het fysieke ziekenhuis in Amsterdam. De arts van het MMT ging mee met de ambulance om ondersteuning te bieden aan de verpleegkundigen. De aanwezigheid van de traumahelikopter trok, zoals u zich wel kunt voorstellen, veel aandacht van de overige bewoners. Zondagochtend hebben politieagenten van het basisteam Haarlem... een alcoholcontrole gehouden op de N205 in Haarlem. Uit controles is gebleken dat dit dus nodig is. Eerder haalden agenten meerdere drankrijders uit het verkeer op de vroege weekendochtenden. Zo was het ook gisteren weer raak. Bij de controles zijn ongeveer 250 voertuigen gecontroleerd en van de 250 bestuurders bleken er twee bestuurders te veel te hebben gedronken. Beide beschonken bestuurders hebben een hoge boete gekregen... en ook kregen zij een rijverbod opgelegd. De politie hield vrijdagmiddag twee mannen van 18 en 28 jaar... uit respectievelijk Haarlem en Groot-Brittannië aan. Dit gebeurde na melding van mishandeling van een beveiligingsmedewerker van de Nederlandse spoorwegen. De melding kwam ter hoogte van de Rozenstraat. De beveiliger betrapte een aantal graffiti-spuiters op hete daad... en sprak ze aan. Ze waren graffiti aan het spuiten op een geparkeerd treinstel. De man werd vervolgens mishandeld... en besmeurd met graffiti door het tweetal. De beveiliger kon een van de verdachten zelf overdragen aan de politie... en de tweede verdachte kon, dankzij een goed signalement in de directe omgeving worden aangehouden. De beveiligingsmedewerker is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Weggebruikers die uh, maandagavond, dus vandaag, pakjesavond vieren... moeten zich voorbereiden op drukte op de weg. Volgens Rijkswaterstaat begint ook dit jaar de Sinterklaasavondspits... vroeger dan gebruikelijk. De afgelopen jaren bleken automobilisten rond drie uur... S middags te vertrekken... Om op tijd thuis te zijn voor het Sinterklaasfeest. De voorgaande jaren was het op 5 december tijdens de avondspits al voor 5 uur op zijn drukst. Na ruim een half uur eerder dan tijdens een reguliere avondspits. De afgelopen jaren waren er een aantal bijzondere Sint-spitsen. In 2013 raasde een Sinterklaasstorm over ons land en een jaar daarvoor viel op een aantal plekken sneeuw waardoor de strooiwagens van Rijkswaterstaat in de avondspits de weg op gingen. Tien jaar geleden, in 2006, bereikte de avondspits een piek van in totaal 505 kilometer... toen regen voor extra drukte zorgde op de snelwegen. Nou, het weer lijkt dit jaar geen roet in het eten te gaan gooien voor automobilisten. Het wordt koud, maar zonnig. We hebben meteen het weerbericht gehad, stiekem.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 Tot zover het regionale nieuws tot nu toe. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, u zult het wel al gezien hebben, neem ik aan. Het is op deze maandag prachtig weer met volop zonneschijn. En het blijft droog.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 Picture -y. Graven. Craven. Ja. En uh, een Engelse singer-songwriter. Ja. En uh, dit nummer dat stamt uh, al van een tijdje terug hoor. Uit 1993 is het uh, geschreven door haar en geproduceerd door uh, Paul Samuel Smith. Oké. Okay. En... Um, ja, ik, ik ben een behoorlijke Beverly Craven fan. Ja, dat is te horen. Ja, ik vind dat ze een prachtige stem heeft... en, en echt mooie nummers zo echt, uh, ja... Wat vrouwen voelen, hè? Ja, ja. ja, ja ook dat, okay. ze heeft een mooi nummertje, een nummer over de dochter ook geschreven. Dat is ook zo'n prachtig nummer. Oké. Okay. Ja. Nou, dat horen we vast aan een de komende liedjes van de sidekick nog wel een keer, denk ik. Ja, dat zal nog wel u een keer aan bod komen. Het is mooi weer buiten, <laughs> trouwens. En uh, nog eventjes een andere actualiteit, dames en heren. Let u er vooral op dat aanstaande zondag, 11 december, de nieuwe NS-dienstregeling ingaat. U wordt er op het station ook wel aan herinnerd, maar ik zou er toch maar even rekening mee houden. Uh, dat betekent voor Zandvoort dat de vertrektijden en aankomsttijden van de treinen behoorlijk veranderen. Uh, de treinen gaan eerder vertrekken, drie minuten eerder om precies te zijn. Niet om, meer om negen over heel een half, maar om zes over heel een half. En ze komen ook later aan, ook dat scheelt zes minuten. Uh, of dat scheelt zes minuten. Uh, want ze gaan namelijk in Haarlem zes minuten later vertrekken. Nu nog om negen over... Heel en half, en dat wordt kwart over heel en half. Dus dan bent u daar vast een beetje op de hoogte. Aanstaande zaterdag dus, eh, of aanstaande zondag dus, eh, verandert de dienstregeling van NS. En dat heeft voor Zandvoort natuurlijk ook gevolgen. Dus dat u dat eventjes eh, weet. Ja, oké. Okay. Ja? Duidelijk? Okay. Ja, helemaal begrepen. Oh, okay. Ja, ja, ja, yes, sure. Nou, yes. ik ben blij dat je het begrepen hebt. Ja. Kom maar binnen. Blijf ik toch een heel leuk Sinterklaasliedje vinden? Hehehe. <laughs> Patermoeskroen. En uh, ja, vandaag kan ik hem weer voor het laatst draaien. Dan een heel jaar weer niet, natuurlijk. Ja, moeten we weer wachten? Nou ja, een heel jaar. Een paar ja. weken minder. Hè. Ja. Ja. <laughs> ja. Een paar weken? Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, maar, toch een kleine uh, 49 ja. weken dat we ja. moeten wachten. voordat we ja. weer Sinterklaasliedje kunnen draaien. Ja. Ja. ja, met goed fatsoen. Ja, met ja. goed fatsoen. <laughs> <laughs> Oké, okay, Groen dus. En dat uh, liedje dat heet Kom maar binnen. En er is ook een carnavalsversie van. Maar die hoort u dan wel ergens als het weer carnaval is. Dan Jeetje, gaan we die... wat was dit dan voor versie? Uh, dit was de Sinterklaasversie. Oh, Oké. Okay. <laughs> <God. laughs> het is hetzelfde liedje, alleen met een andere tekst. Oh. Hetzelfde begeleiding ook. en al oh, Dat oh, ja, is heel okay. leuk. Het dus is een hele leuke band, hoor, de Pater Groen Die hebben hele leuke dingen gedaan. Ja? Ja. Ik ken allemaal. niet zoveel van ze gedaan. ik oh, je kent hem wel. Roodkapje. Wat ga je doen? Een rood kapje? Die ken je toch wel? Nou, heb ik geloof ik wel eens gehoord. Oh, maar weet nou. ik niet meer. Ja. Zo leuk. Ja. Zo leuk. <laughs> Echt zo leuk. Oké. Okay. Ja. Dit is uh, een nieuwe plaat. En dit is de Clean Cut Kit. Make Billy. <much>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 Dat nou moet het schone gesneden kind of zo. zijn In ieder geval, zo heet het. En het liedje heet Make Believe. Jawel. En dit is nog steeds stand voor het lunch op deze prachtige maandag. Het is 5 december. En uh, dit is heel mooi. Oh, dit is zo. Imelda May, Zo prachtig. Luister hier maar eens goed naar. Beautiful. Telling me that you're still in love, still in love with me. No matter how hard I hope, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't call, call, call, call me. You've taken all. Love means anything Baby, please call, call, call, call me Can't sleep, I'm scared to dream I'm remembering everything That you said, that you said to me When I was yours and you were mine And I didn't have to wait all night Take all. All the time you need. If I love, if I love, if I love means anything Baby please call, call, call, call me. Ja, Dat wil ik wel doen mesje, maar dan moet je wel je nummer geven <coughs> ja, dat doet ze dan weer niet Nee, hè? dat doet ze dan weer niet, nee, nee, dat, nee, dat nee. ik moet bellen, dat wil ik best doen Het nee, nee, nee. is een beetje uitdagen hè? Ja, een beetje uitdagen, nee. ja, ik Imelda May is het en het nummer dat heet Call Me. En ik vind het mooi. Oh. Ze doet het ook wel met een hele zwoele stem. Hè? Ja, dat is een prachtig nummer vind ik. Ja. Dat is een van de nieuwe platen van uh, dit ogenblik. En zo zie je dat er toch nog wel eens mooie dingen gemaakt worden in 2016. En dit was er een van. Ja, dit is de laatste voor het nieuws. Het is Thomas Akda. Wij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd. Dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is. Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is. Ben ik zo blij dat het voorbij is. Ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen. Om hier te blijven staan. En dan mij te domineren. Ik heb te veel moeten. Ik heb genoeg van jullie kuren, dus is het tijd je weg te sturen. Ik leef niet meer voor jou. Je hebt me voor voorgelogen, dus zo de biet heb en bedrogen. Dus al die tranen in je ogen. Ik leef niet meer voor jou. Waarom? Ik kan er niet meer tegen. Als jij weg wilt gaan, is dat voor mij een zegen. Te vaak heb jij me laten zakken. Ik heb genoeg van al je makken, je moet gewoon. Ja, we kennen het natuurlijk van Marco Bosato. Maar dit is een uh, wel een hele aparte versie van Thomas Agda. En dat is uh, een van de nummers die voorkomt in die uh, nieuwe film die pas uit is gekomen: uh, De Zevende hemel. En uh, dat is een hele leuke film trouwens, want daarin staat de Nederlandse popmuziek een beetje centraal. En daar zitten dan ook hele aparte versies van bekende Nederlandse nummers in, zoals bijvoorbeeld Huub Stapel. Die Zeg maar dat het niet zo is zingt. Dat heb ik ook wel eens gedraaid gewoon. Komt voor de wekker nog wel een keer langs. Maar het is een hele leuke soundtrack met, met een sterke cast ook. Huub van de Lumpen van de Dijk doet er aan nou mee. En uh, dat is zeer de moeite waard. Goed, nou, wij gaan uh, dol en we gaan even een broodje eten en een bakje doen. En uh, wat het is, uh, het is uh, bijna 1 uur. En dat betekent dat wij u uh, weer gaan vergasten op het NOS-nieuws van 1 uur. Jawel. En daarna zijn wij weer terug met een leuke conferentie. Heb je die ook last, aan, Dol? Nee, moet ik dat doen? Ja, maar jij doet het oh. hoor. Oké. Okay. Ga jij het maar doen? Kan je ze goed? <laughs> je kan zo goed op knopjes drukken, dus ga jij het maar doen. Oké, okay, nou, even een broodje en tot zo dan, zou ik zeggen. Niet waar? Jawel.